Goedemorgen, ik ben Dielke Teertse. Dit is het nieuws van NOS op 3. Voetballers krijgen in Nederland nog regelmatig te maken met racisme en discriminatie. Blijkt uit een grote enquête onder alle eredivisiespelers. Je hoort de onderzoeker. We hebben gezien dat 40% van de betaald voetbalspelers zelf discriminatie hebben ervaren. En nog eens 40% zegt dat discriminatie regelmatig voorkomt in een betaald voetbal. En daarbij is het ook opvallend dat spelers met een migratieachtergrond... vaker zeggen dat ze discriminatie in betaald voetbal zien... en dat ook vaker zelf meemaken. Ook zegt een vijfde van de voetballers... dat er nog altijd een taboe zit op het bespreken van racisme. En vinden sommige spelers dat er meer coaches en bestuurders... met een migratieachtergrond moeten komen. Meerdere steekpartijen in en rondom Rotterdam vannacht. In het centrum raakten twee mensen gewond. Volgens de politie hadden ze ruzie. En ook in een huis in Capella aan de IJssel werd gestoken, ook bij een ruzie... Twee mensen raakten daar gewond. één iemand is opgepakt. Een vakantie naar Nieuw-Zeeland zit er dit jaar niet meer in. Het land houdt de grenzen voorlopig dicht. Pas volgend jaar zijn toeristen weer welkom. En dan alleen als ze volledig gevaccineerd zijn. In Nieuw-Zeeland zelf gaat het nog niet echt hard met de prikken. Pas een vijfde van alle inwoners is volledig ingeënt carnavalsvierders, laat je vaccineren. Die oproep doen Limburgse carnavalsverenigingen. Want over drie maanden is het al zover. Dan is het de 11e van de 11e, de aftrap van het carnavalsseizoen. En als iedereen een prik heeft, kan het feest dit jaar eindelijk weer doorgaan, zeggen ze. Weer willen dat het vaste lovensvaccin eindelijk dat coronavirus gaat overwinnen. Ja, ja. En dat speurtje doet dat gewoon in den arm zitten.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 far away, she's waiting like an iceberg, waiting to change, but she's cold inside, she wants to be like the one. Whoa!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 Niet naar de tijd. Geen dit moment, maar nooit voorbij. Ik wil je nu, vanavond morgen vroeg. Want ik heb nooit genoeg.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 from each other.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 My, my, a little less a little more lips on my Let's get into it Oh, my, my, I know I said let's not end up in bed But I don't wanna stop it No, no, no, if I'm being honest Whoa, oh, oh. I've been thinking about you every night, every day I can tell your body, feel the same, feel the same Put our hands in place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 the lights are on Naar het zuiden, Holland plat in de Spaanse zon Geen beweging in te krijgen Spaans benauwd in Spaans beton He's a liar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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vier op de tien profvoetballers in Nederland... heeft geregeld te maken met racisme en discriminatie. En één op de vijf geeft aan dat het bespreken van racisme en discriminatie... vaak nog een taboe is. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. Nieuw-Zeeland houdt voorlopig de grenzen dicht. Pas volgend jaar zijn buitenlandse bezoekers weer welkom. En alleen als ze gevaccineerd zijn. Mensen uit laagrisicolanden zijn dan als eerste aan de beurt. In Limburg zijn carnavalsverenigingen een Facebook-campagne begonnen, waarin ze de feestvierders oproepen om zich te laten vaccineren. En over drie maanden begint het carnavalsseizoen. Het weer volop zon vandaag, het blijft droog bij 24 tot lokaal 27 graden. 4 4 Fais-moi de la place place Soit tu me compense non, tu tailles Soit je me taille tu Tape au-dessus Da pas les pattes Monsieur que voulez-vous Que voulez-vous Non mais de quoi je me mêle Je veux de l'air Avec toi je peine Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, Non y'a pas de remède Chéri coucou Fais-moi Je veux le bifton Pas de beau Chirico, vroeg ma photo. Fais-moi, hum, mm -mm, pas de behoor. Appelle-moi Kataléa, mea, hum. Mm. T'aimes de chez-moi, je le sais bien, je le sais, hum. Mm. Appelle-moi Kataléa, mea, hum. Mm. Pour qui tu te prends joie en toi, tout déboule Le boulet trotter dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? Je sais pas si t'es câble, en vrai me parle pas. To be the code code, de code est je wilt pas lever, sommeer. Y'a jamais rien sans rien. Y'a que des mots, que des mots, je veux pas me laisser faire. Où est mon vaisseau, père? J'aimerais toucher le ciel. Tu y yombe, yombe, yombe, yombe, yombe, chérie, tout seul. Chérie, Coco, fais-moi, hum, hum. J'veux le bifton, pas de boho. Chérie, Coco, veux ma photo. Fais-moi, pas de boho. Appelle-moi Kataléa, mea, hum, T'aime T'aimes moi, je le sais bien, je le sais, Appelle-moi Katalé, mia, mia, mia, mia. pour qui tu te prends joie en toi tout débouler Tu me parles J'ai vu tout l'invers Ton je m'envers Pas de retour je m'en vais Non mais de quoi je me mêle Je veux te plaire avec toi je m'en peins Alors de quoi j'me mêle je me mène Tu fous la merde Non y'a pas de copain Fais-moi Chérico Je veux le bifton, pas de beau coco fais ma photo Fis-moi hum, pas de beau, Appel ma kataleya mea Aime toucher moi, je le sais bien, je le sais Appelle moi ma kataleya mea Pour qui tu te prends joie en toi tout début